En natuurlijk de one-and-only partykite, See het In The House. En we trapten af met deze nieuwe plaats. Blink, Gianni en Metzi. Met de track Bahasa en de GTA. Remix. Binnenkort komt hij uit. Op het label Mixmash. Het label van Lebed Look. Dat kun je natuurlijk onder andere wel. En ja, See it In The House, wat gaan we vanavond allemaal doen? Nou, we gaan al eventjes vooruit blikken op Amsterdam Dance Event. Het zit eraan te komen. Mensen, nog maar een paar in slapen en dan is het weer zover. Dan, dan heb je gewoon geen tijd meer om te slapen. Want dan moet je gewoon van club naar club. En van party naar een andere party. En wat hebben we dan allemaal? Nou, ik heb hier al uh, de nodige opvallende namen voor de Sugar Factory. We hebben een, uh, binnenkort een exclusief optreden van Gregor te uh, Treasure in een uh, kledingwinkel in Amsterdam. Waar dat is, dat hoor je hier natuurlijk. En ja, Hardwell. Die gaat ook een feestje geven. Tijdens Amsterdam Dance Event. Wie daarvoor meeneemt, nou dat hoor je straks gewoon. En ja, ik heb toch een treurig nieuwtje over Cocoon. Wat dat is. Ja, gewoon eventjes lekker blijven luisteren. Want we hebben eh, naast deze hete nieuwtjes ook de partykite rond de klok van 10 voor 10. Zoals wekelijks. Alle hete feestjes op een rij. En ja, deze week zijn het er wat minder. Maar volgende week, oeh. Dan krijg je gewoon een extra lange partykaart. En misschien kunnen we vandaag uh, toch al een uh, beetje een preview doen. Want ja, die kaarten die gaan als een malle uh, deze week. En ja, onze mailbox, hij staat gewoon altijd open. See it at cfmsandvoort.nl Daar kun je altijd uh, jouw omgang kwijt. En ja, ik kreeg ook een mailtje van uh, René en hij zegt... Jeroen, kun je alsjeblieft een oude plaat in een jasje voor me draaien? Nou... Wij van zie het zijn niet de broertjes om een leuk plaatje te draaien. En zeker niet uh, deze Mark Knight met Burning. Maar dan in de James Talk en Ridney remix. Jodemier Wij See het. Tot aan 11 uur. De beste dance beats. En ik had het nog niet gezegd, maar woon je in Kastrikum, Heemskerk, Beverwijk of Uitgeest? Welkom. Want wij zijn vanaf heden ook op het digitale kanaal bij jullie te beluisteren. James Talk en Rhythmie Remix. En die jongens die blijven gaan. Zij het niet met hun eigen producties, dan wel met hun hele dikke remixen. En dat brengt ons gelijk bij het eerste nieuwtje van vanavond: Wat Nachttheater de Sugar Factory. Ja, onafhankelijk Nachttheater biedt een alternatief programma. De Sugar Factory presenteert voor het zesde jaar op rij aan de elektronische Vijfroevers een uitgebreid MCDN Dance Event programma van maar liefst vier volgeboekte avonden. Het onafhankelijke nachttheater treedt buiten de gewaande paden en ontvangt opvallende artiesten als Oliver Hunterman, Alan Alien, The Headhunters, Eskimo, Mike Dennert en de legendarische David Morales. Ja, tijdens Amsterdam Dance Event ontmoeten kopstukken uit de internationale dance scene. Elkaar overdag tijdens het conferentieprogramma. Terwijl in de nachtelijke uurtjes gewone stervelingen kunnen genieten van de sets van dancegoden van over de hele wereld. Sugar Factory biedt dit Amsterdam dance-event met een mooie mix van opkomende underground-artiesten en gevestigde namen. Een kaleidoscoop aan muziekstijlen. Zo is er dit jaar plaats voor snoeiharde techno. Sfeervolle minimal, soulful house, experimentele elektronica en zelfs hardcore. Er is veel tijd gestoken in het samenstellen van een programma dat voor iedereen wat wils biedt. Maar dat tegelijkertijd ook blijft verrassen. Zo kun je woensdag naar de B-Pitch Control met Berlijnse Swing. Op woensdag 19 oktober geeft Amsterdam Dance Event Weekbreak... De aftrap met de b Control Showcase. Hier geven Ellen Alien, uh, Area Necrot Live, Thomas Muller Live en Dance Disorder achter de present. De stoere Berlijnse Ellen Alien vermengt kunst en fashion met muziek. Ze geeft performances waar visuals, licht en geluid zich mengen. En ja, het werkt mee aan de sound installaties en heeft een eigen kledinglijn. Dan gaan we naar de donderdag. Hardstyle vooravond en hotste techno met vachwerk. De donderdag start heftig met de cd-presentatie van hardstyle talent Headhunters. Het is de eerste keer dat de ID&T Sugar Factory heeft uitgekozen als hardstyle locatie. Deze hardstyle avond geeft een extra dimensie aan het al breed georiënteerde programma van, de, van het nachttheater. De uren erna is Sugar Factory het domein van Vachwerk Records. Dit techno-label, gerund door Mike De Nerd, zorgt momenteel voor golven in Densland. Met vaste avonden in uh, Berghuijn. En Trezor en Kicks van New York to en Tokio tot Parijs en Londen... is het vanavond de beurt aan Sugar Factory in Amsterdam. En er gebeurt iets zeer zeldzaam. Zowel Mike Dennert als Roman Lindau en Sasha Rijdo komen langs. De volledige vachtwerkbezetting. Met z'n drieën verzorgen zij de gehele avond. Dan gaan we naar de vrijdag... Industrieborrel en levende legende zijn dat Doorgewinterde housekenners zullen hun vingers afleggen bij, bij de vrijdag in Sugar Factory De eerste helft van de avond is een industry meet and greet Waarbij muzikale banden, uh, banden aangehaald kunnen worden De tweede helft van de avond staan de DJ decks klaar voor de legendarische David Morales Die de club vereert met een bezoek deze grammy winner is bekend van onder andere de single Needin' You en talloze remixes. Voor onder andere Michael Jackson, Whitney Houston, Maria Carey, Basement Jax en U2. Om er zomaar even een paar te noemen. Op deze vrijdagavond is ook de Amerikaanse DJ en producer Quentin Harris van de partij. Dus dat belooft een waardig feestje te worden. Dan gaan we naar de zaterdagavond. Op de zaterdag staat in samenwerking met de Melkweg de getalenteerde Eskimo. Ook wel bekend als welder op het programma. Programma. Deze geluidsvirtuoos uit San Francisco wordt zowel vereerd in de underground scene als door collega-artiesten als Diplo en Armand Toby. De avond loopt door in een speciale Amsterdam dance-event ElectroNation en Plantage 13 presents Ideal Audio. Mona Berry en Hersblood Label Night. Hier kan je genieten van de meesterlijke beats van onder andere Steven Botsin, Superflu en Zeebrok. Bovendien geeft technoheld Oliver Hunteman een spectaculaire show in een wel heel bijzondere setting. Een illusie van openheid en geslotenheid, verpakt in een spectaculaire lasershow. Ja, dan de zondag, dat is alweer de afsluitende avond van Amsterdam Dance Event. Als je nog puf hebt, dan hebben we hier. De zondagavond uh, naar jarenlange traditie: tijd voor de Amsterdam Dance Event Wicked Jazz Sounds Club Night. Speciale Amsterdam Dance Event-gasten zijn dit jaar de Zweedse Funk Extraordinary. Opo Lopo en de Canadese First Lady of Future Funk, Amalia. Beiden zijn voor het eerst op de Nederlandse bodem te bewonderen. Samen met nog een handvol rasperformers garanderen zij een stomende, dansende menigte in Sugar Factory. Deze avontuurlijke avond vol funk, zol, jazz en elektronica is de perfecte manier om een hectisch MCM Dance Event programma af te sluiten. Wil je meer informatie of wil je gelijk kaarten gaan bestellen wat geen eens zo'n slecht idee is? Ja www.sugarfactory.nl Of je gaat naar de site www.mcdm-dance-event.nl En ja, daar vind je nog veel meer informatie. En je kunt ook natuurlijk gelijk gaan naar Script site Want daar staan alle kaarten in de losse verkoop. Tot weer dit nieuwtje. Gauw door met lekkere muziek. En wat uh, lekkere muziek betreft. C6, De Livio Riven, Aaron Kiel. Tezamen maakten zij Circle of Trust. Vanavond draai ik de Ron Reaser remix. Of moet ik zeggen, gewoon de Ron Reaser en mix. Zet alle taalstoelen aan de kant. Voor de boys. C6, deliver Living Over. Arrow Kill, dit is C-it. Op juiste evenement voor tot aan 11 uur. Met straks het tweede uur. Een hele speciale MC Dance, Dance. Dance Event. Cash Mix. Straks meer. Dit is een ritme passeerd! See Club Remix. Hierbij zie je het op jouw Zeeweb Zandvoort. Het is voor Wagen wij wagenwijd geopend. En ja, het Amsterdam Dance Event. Het zit eraan te komen. Komende week is Amsterdam het toneel van alles wat maar met dance te maken heeft. En ja, hierbij zie je het, kunnen we daar natuurlijk niet ongemerkt aan voorbij gaan. Ja, en het Amsterdam Dance Event, de internationale bijeenkomst voor elektronische muziek... ...is dit jaar een partnership aangegaan met fashionmerk GC Rex... Behalve het ontwerp van de officiële Amsterdam Dance Event 2011, conference back en het uitbrengen van een uniek limited edition Amsterdam Dance Event 2011 t-shirt, host het modewerk drie zeer exclusieve, en ik zeg er maar bij, het is alleen op uitnodiging, events in de winkel in Amsterdam, tijdens het Amsterdam Dance Event. Vrijdag 21 oktober is het de beurt aan Techno zwaargewicht Gregor Treasure uit Duitsland om achter de draaitafel te verschijnen in de winkel. Dit is een invite-only event, dus er zijn geen tickets te koop. Toch heb jij de kans om, om erbij uh, te zijn. Wat moet je daarvoor doen? Nou ja, een vrijdagavond en nachtkwaliteit Techno op twee locaties kun je meemaken. Het enige dat je hoeft te doen is op de winster bij het evenement in de agenda te klikken. Of www.djkite Ja, en deze site ook www.djkite.nl heeft maar één pakket weg te geven. En daarom is het aan te bevelen om ook de Facebookpagina van GC Rex te bezoeken. Want die GC Rex geeft via zijn Facebookpagina meerdere exclusieve uitnodigingen en andere prijzen weg. Zo maak je op hun Facebookpagina al iedere dag kans op een limited edition Amsterdam Dance Event GC Rex 2-pack... Twee fraaie t-shirts die niet in je kledingkast mogen ontbreken. Dus wil je dit winnen? Ga dan even naar de site www.djkite.nl. Of ga naar de uh, Facebook uh, pagina en uh, like GC Rex. En ja, kijk gewoon eventjes meer. Want wie weet zie je nog wel een leuk kledingstuk ook. Tot zover dit nieuwtje over Krager Treasure tijdens de Dance Event in een winkel in Amsterdam. Ga door met een nieuwe muziek en dat doen we met Spencer and Hill. En als je die mooie vocalen hoort, die zijn natuurlijk van Nadia Ali. Believe it. Zometeen rond die klok van 10 voor 10. Onze enige echte sea it party kite. Maar er komen nog een paar hete nieuwtjes aan. Waaronder Hartwell. sense. Wij zien het op jouw CFM Zandvoort 106.9, 104.5 Of natuurlijk via onze livestream op www.cfmsandvoort.nl En ja, voor een hoop nieuwe mensen is CFM ook helemaal nieuw want wij zijn Sinds deze week ook op de digitale televisie te ontvangen Dus nog betere geluid en beeldkwaliteit We onder andere in Kastikum, Heemskerk, Beverwijk en Uitgeest Zijn we nou gewoon lekker in stereo te horen Hartelijk welkom als je daar naar ons luistert. En door met een nieuw nieuwtje. Want Robert Hartwell ja, je kent hem van verschillende feestjes, waaronder Revealed. Hij heeft zijn eigen label, Revealed Recordings. Ja, en tijdens Amsterdam Dance Event heeft hij zijn eigen Club Night. Waar, nou ja, woensdagavond 19 oktober, wordt Club Home gehost. ...met de beste DJ's en talenten van de Revealed Recordings crew. Naast Hardel kun je daar Nicky Romero vinden... ...Funkadelic, Licious, Joe Suki en de Firebeats. Elk jaar komen er meer dan 150.000 dansliebbers... ...en professionele mensen kijken naar wat... ...Amsterdam Dance Event nou precies is. Nou ja, dit is een van de avonden waar je gewoon gezellig heen kunt gaan. Ja... Onder andere zul je de nieuwe track Cobra kunnen horen. Maar ja, de oudere track van Hardwell kwam ook voorbij. Encoded, uh, natuurlijk Sixen uh, uh, die Ches zo he voorbij heeft gedaan. Ja, wil je vast kaartjes gaan kopen? Ga dan eventjes naar www.revealedrecordings.com slash Amsterdam Dance Event. Gewoon ADE afgekort. Of ga gaan naar de site van uh, Ticketscripts en tikken in daar zo Revealed. En dan Hardwell Presents Revealed. Ja, de totale line-up is Hardwell. Nicky Romero, Anger Dimas, uh, Firebeach, Josuke, Vinko Delic, Jordalicious, uh, Mark Jr., Thomas Staakstad. En ja, yeah. dit is een line-up. Een feestje wat je uh, gewoon in de agenda moet zetten. Gewoon heen gaan, gewoon gezellig. Want als je die namen ziet. Nou, dat, uh, dat belooft... Uh, een goede aftrap te worden voor jouw weekend. Als je al op woensdag mag beginnen. En ja, een plaats zeggen, zei ik al, die je zeker daar voorbij gaat horen, is de nieuwe track Cobra van Hardwill zelf. Het is uh, het officiële Energy Anthem 2012. En Energy, ja, het gaat pas 3 maart 2012 plaatsvinden in de jaarbeurs in Utrecht. Maar nu hebben wij al de Anthem track. Hier op jouw CMM Sandfoort zometeen meer nieuwtjes en meer heet is nu eerst Cobra. vindt in de jaarbeurs in Utrecht, wil erheen? Ga vast kaarten kopen, want ze gaan hard. En ja, ik zeg het maar altijd, kopen als je ergens naar een feestje wil, gelijk je kaarten, want het volgende nieuws is treurig. Had je naar Cocoon tijdens het Amsterdam Dance Event gewild? Helaas. Het begint bij menig dance liefhebber al te kriebelen over nou ja, een kleine week. ...barst het MCM Dance Event weer los. Heel dense minnen Nederland trekt erop uit... ...en vanuit alle hoeken van de wereld... Eh... Ja, de bezoekers vliegen gewoon naar Amsterdam toe. Artiesten en iedereen die maar iets met de dancing verbonden is, is naar Amsterdam. Kokoen en het MCM Dance Event zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En dit jaar gaat wellicht de meest bijzondere editie worden tot nu toe. Want het in Amsterdam-Oost gelegen muziekcentrum Music is op 22 oktober het decor voor een compleet uitverkochte... 11 uur durende lange cocoon Marathon set Na een druk en hectisch Ibiza seizoen Keert Sven en zijn Duitse label traditiegetrouw naar de Nederlandse hoofdstad Waar hij volgens velen zijn beste set Van het jaar laat horen Sven Veet is warm gedraaid op het party-eiland Ibiza En krijgt deze avond 3 uur de tijd Om zijn trouwe fans te tracteren Op de nieuwste platen we wachten een voorproef van de nieuwe mix-cd die vanaf november verkrijgbaar is. Met grootste klappers van het afgelopen seizoen en de nieuwste releases op Cocoon. De Cocoon-frontman wordt bijgestaan door resident Frank Wiersma, labelmaatjes Onur Ozer en Frank Lorber. Waarna de Amsterdamse afterheld Olivier Wijter het feest op eigen manier mag sluiten. Ja, dan de timetable. Om 10 uur begint het en dan trapt af Frank Biersma. Gevolgd uh, van 12 tot 3 is Sven Veet himself. Na 3 uh, is het de beurt aan Oonu Euser. Om 5 uur is het Frank Lorber. En uh, tot slot uh, vanaf 7 tot 9 is Oliver Wijter. Wie vorig jaar bij de Cocoon MCM Special aanwezig was, weet dat het er in de We Are Zaal hard aan toe kan gaan. De Amsterdamse agency zet zijn beste beentje voor en komt met een selectie van haar beste artiesten naar Cocoon. In toe We Are E, de showcase. Met vanaf half twaalf kun je daar Gideon Bouwens zien. Vanaf één uur vind je daar Joey Daniel. Vanaf half drie staat daar Darko Esser. En om vier uur staat daar Ayuna Shicks en die doet alles live. Om vijf uur is Daniel Sanchez zijn beurt. En tot slot om half zeven tot half acht is Raukos live. Net als voorgaande jaar, bezo, jarenbezoek geldt op verzoek van politie, vergunningverlener en de eigenaar een zero-tolerance beleid. Bezoekers worden erop gewezen dat er gecontroleerd wordt bij de entree op bezit van verboden middelen. Ja, dan is er ook een rookbeleid. Helaas mag er niet gerookt worden in de zalen. Er is een balkon beschikbaar voor iedereen die toch graag een sigaretje opsteekt. Ja, helaas geen kaarten. Want de Cocoon Amsterdam Dance Event Special is helemaal uitverkocht. Er zullen geen kaarten ook aan de deur verkrijgbaar zijn. Dus wil je kaarten, nou ja, dan word je toch gewezen op de marktplaats misschien. En ja, dit was het nieuwtje van de Amsterdam Dance Event zometeen. Rond de klok van 10 voor 10. Hij zit er toch echt aan te komen. De zie je Party Kite. Maar die gaan we niet doen voordat we deze plaats van Koen Groenevel. Ditch Ik krijg nou een mailtje van Martine en Martine zegt Welke plaat draad je vorige week nou als laatste van jou zit. Nou Martine, dat was deze plaat De nieuwste van Koel cool Groeneveld Ditch Dit is hier tot aan 11 uur met zometeen na de klok van 10 Een speciale Amsterdam Dance Event Set Van de s men in zelf En wie is dat dan? Roger Sanchez dit is hier het menu. Kom, cool, Groeneveld. ...op en Zandvoort. En voor het eerst eigenlijk sinds lange tijd... ...gewoon weer rond die klok van 10 voor 10. En ik kijk naar de klok echt 10 voor 10. Dus zie je het partykite. Ga maar even voor zitten, pak je agenda erbij. Want deze vrijdagavond kun je naar het feestje voor... in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom... ...en het feest duurt tot 5 uur in de ochtend. Kaarten zijn 17,5 euro. En fee. Ze zijn te koop via Paylogic... En ja, in Air 1 staat Octave One Live, Carlo Leo, Frank Haag Live en Juan Sanchez. In R2 wordt Goos bij Lazy Sundays, daar vind je Izzy Sans Roy Elkley en South District. Dan gaan we naar het feestje Asian Lovers vanavond in Escape Amsterdam. Kaarten zijn 10 euro en wat vinden we daar zo? Steve? Roshand Alan, Waylon Pereira, Isaac Blaze en FJR. Wil je meer informatie ga dan naar de site www.asian-lovers.nl Dan gaan we naar de zaterdagavond 15 oktober. Het feestje 90's nou daalt neer in Club R in Amsterdam. Kaarten zijn 13,5 euro en aan de door betaal je altijd ietsje meer. Namelijk 16 hele euro's. Kaarten zijn te koop in de voorverkoop via Paylogic... En wil je meer weten, ga dan naar de site www.triumph.com De line-up is Carry Global en superdeboer Choller Inc. Natuurlijk mag het feestje Framebusters wekelijks in de Amsterdamse escape niet ontbreken. De kaarten zijn zoals elke week ook weer. Deze week 16 euro. En in de line-up staat Raymundo, Mark Benjamin, MC Churro, Zaxi Mr. Eson Sax. En in de Eclectic at Deluxe uh, with Danny Canova. Dan is ook het feestje Flirt in de cent in Amsterdam. Het begint om 10 uur en om 5 uur is het klaar. Kaarten zijn 32,5 euro exclusief. En aan de deur is het 45 hele euro's. De voorverkoop gaat via TicketScript of Paylogic. En de dresscode is flirtatious en sexy. En New York chic. De muziekzaal die je kunt verwachten is Clubhouse Progressive. En de minimale leeftijd om binnen te komen is 18 jaar. En dan willen we nog een hele leuke lijn weten. Jean, Brian S, Spider, Ruben Vitalis, Emil Roche, Zalva, Goya Vita, Rose Sunshine en More To Be Confirmed. Dit was de partykuit van deze week. Gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met Izzy featuring Gio. Tezamen zijn ze met de track We Are In Charge. Dit is See it. en zometeen ook nog één plaatje te kunnen draaien voor het nieuws en weer van 10 uur. En ja, zometeen hou je radio hier op See It. Want dan heb ik een speciale Amsterdam Dance Event Mix van de S-man en zelf. Roger Sanchez! Night. Everybody is jumping Wanna hear you scream it no more We're gonna rock you on the spot the spot. Bring it on, we never stop We got this going on We got it started, started Until the lights go out no.